Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekommigde snelheidscontroles op de A16 Rotterdam-Belgische grens tussen Rotterdam en Breda. En op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Eindhoven en Venlo. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat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 Promise tonight <laughs> Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should Tonight This I might take you home with me if I could Tonight Maybe baby I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get to much.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 Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde een heilig vuur, Kriebel in mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, ze krijsen op of de kroeg, dromend in de duinen. Een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 door het dorp, dansen, ongoed. Ik zeg iemand gedag. Ik weet die zit bij.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 Surprise of our glory. En Zomerheers. Zomerheers. Dispensable